zijn een van de weinige mensen die waarschijnlijk wel leuk betaald worden voor dit beroep, maar uh, de rest niet. Van. Nee, dat is gewoon... Volgens mij is het echt uh, heel uh, slecht betaald. Het is hard werken. Nou goed, we had het over I am Kloot. Die speelt dus vanavond in Tivoli in Utrecht. En wat voor muziek maken zij wel niet, want ik heb nog nooit van ze gehoord, zie ik je denken. Nee, nou, inderdaad. Een fragmentje van ze. Ik voel me wel zo vaak, I Am Kloten. Maar <laughs> ja, ja, nou, vandaar ja, een, beetje, een beetje, weet ja. je uh... Fingerprints. Sfeervol gitaarmuziek. Niks snoei je aan. Stel je voor dat je in zo'n grote zaal zit, met allemaal mensen en nou aan die overschreding weer, ja? Nou komt het, ja yeah. ja. En wilder wordt het niet, hè? Dus ook voor 60PLUS toegankelijk.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Onorduif Nederwit met het NOS Journaal. De schade die de orkaan Thomas op Haiti heeft aangericht lijkt mee te vallen. Er zijn wel grote stukken land ondergelopen... maar met name in de hoofdstad Port-au-Prince vallen de gevolgen mee. Er was angst voor Thomas omdat in de stad na de aardbeving van begin dit jaar... nog ruim een miljoen mensen in tentenkampen verblijven... Een deel was ondergebracht in scholen, kerken en ziekenhuizen. Verder waren op veel plaatsen geulen gegraven en zandzakken geplaatst. Het zwaarst getroffen lijkt de stad Leogaan, op 50 kilometer van Port-au-Prince. Voor zover bekend heeft Thomas aan vier mensen het leven gekost. TBS'ers die tijdens hun verlof ontsnappen, moeten als ze weer vastzitten... voortaan minimaal een jaar wachten voordat ze weer naar buiten mogen. Staatssecretaris Steven wil daarmee helderheid scheppen...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 S'avonds werd in een andere wijk van IJmuiden bij een flat gebouwd lichaam van haar 21-jarige vriend gevonden. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Dan het weer, eerst bewolkt met vooral in het zuidoosten nog regen, later op de dag opklaringen afgewisseld met buien. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS.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 Ja, hier bij Radio 10 Gold. Nee, sorry. Eh, we zien je verder met En we hadden daar Mr. Maker van de Koeks. Deel 2 van dit radioprogramma. Duurt tot 10 uur. En na 10 uur gaan we met z'n allen naar Hoogland. Gaan we die, gaan we die, die tab daar zo leeg maken. Zo vroeg al? Ja. Oh. Alsjeblieft. Niet? Dat is wel wil wij maar gewoon een lekkere, lekkere cappuccino. Kom er nou eens een keer naartoe. Het is hartstikke leuk ja. om eens een keer radio te kijken. Zitten die mensen er ook niet voor niks? Nee, precies. Nee, ik en, ben wel uh, benieuwd. Ik ga, uh, ik ga uiteraard wel even. Ja, dan gaan er gaan straks leuke dingen gebeuren. Goed ja. deel 2 dus. En uh, vandaag lezen we in de krant dat... Ja, die uh, agenten hebben natuurlijk een soort uh, boetequotum... wat ze moeten halen. Ja. Dat schijnt veel erger te zijn. Ze hebben nu ook een arrestatiequotum. Ze moeten nou plusminus 250... ...duizend verdachten aanleveren bij het uh, Openbaar Ministerie... ...dan krijgen ze, anders krijgen ze geen geld. Nou, ja, dat is niet zo moeilijk. Nee, dat, maar het schijnt dat uh, burgemeester uh, Bruls... Uh, die, die, ...die zegt van, dat moet afgelopen zijn. Dat kan natuurlijk niet, dat is toch dat belachelijk voor woorden. Want het maakt niet uit of je naar een kruimeldief aanlevert... ...of een grote drugscrimineel. Je krijgt even goed geld daarvoor. Okay. En hij kan zich nog drukker maken van, ja, ja tjel... daar is de politie toch niet voor om al die criminelen op te pakken. De politie toch voor om op straten voor veiligheid te zorgen. Ik denk, ja, wat probeer je nou ook te scoren op een of andere manier? Ja, die boetequotes, dat vond ik een beetje over de top. Ik denk, dat is makkelijk geld verdienen. Maar het is te goed dat de criminelen worden opgepakt. Ja, nou, maar het zijn uh, 250.000, zijn er wel 684? Nee, afrond ja, 85, af... ik kan geen deel, deel arresteren per dag. Dat is, dat, is veel. dat is veel. Maar ja, als je die deelt wel weer door alle plaatsen in Nederland. Hoeveel plaatsen zijn er? Ja, ja, de, je dat, hebt in ieder geval iets van 14 hoofdsteden. Maar goed, hij vindt het, hij vindt het belachelijk dat quoten moet ook afgeschaft worden. Ik want deelt op ja, 14? Het, het is veel belangrijker dat het is. Het zijn bestaat. er 50 per dag. 50 per dag? Ja, in, in de hoofdsteden alleen. Dan komen ze toch nooit aan? 50 nee, per dag in? in ja, nee. oh, heel Nederland heel wel. Nederland dan. Ja, okay, ja, een... ik denk, uh, ja maar dit, dit is per hoofdstad. Nou ja, hoeveel worden er in Amsterdam uh, opgehaald? Ook wel ja. veel. En misschien worden er wel drie tegelijk opgehaald in één keer. Want dan is dat zo'n roversnest. Hè? Oh ja, vaak zijn vaak natuurlijk ook zo'n lid van een criminele organisatie. Maar ik heb trouwens een fantastisch idee. Gezeten. Want uh, ik zie hier nu net een andere advertentie. Ja? In Australië worden boerderijen verhuurd voor een dollar per uh, Week. Daar gingen ze vroeger ook naartoe, ja, nou Australië. 52 Als... euro. Denk ik denk van nou, Goed. hup, op een boot, ga jij dan op die boerderij zitten. Goedkoper dan een cel. Absoluut. Dat ik doen ze het... in Noorwegen ook namelijk, hè? Pas geleden... Uh, afgelopen, ja, dat gezien over criminelen die dan op een eiland worden gezet. En die moeten daar gewoon aan het werk, ook wel stevig aan het werk, vooral lichamelijk werk. Maar die zijn daar gewoon vrij, die kunnen rondlopen, maar ze moeten wel aan het werk blijven. En nou kunnen ze daar bijvoorbeeld na, na 10, 15 jaar worden ze weer, net zoals Robbie's en Crusoe worden ze. Ja, hallo. Weer ja, net afgesnit. over die TBS's, dat die vrij rond mogen lopen. Ja, maar ze hebben een eiland, hè? Oh ja. ja. ze, kunnen, ze moeten wel op het, het eiland Ja, Australië is ook een eiland. Ook een heel groot eiland. Nou, Oeh, zeg dat beetje niet ergens, groot, hè? beetje groot, <laughs> Zeg dat niet ergens, hè? Nee, maar ja, het is dus wel zo van... Uh, dat, dat plaatsje, dat heet Trundle. Ja. T-R-U-N-D-L-E. Dat kan je googelen. Heeft nou 380 inwoners. Zes boerderijen in de aanbieding. Hoeveel? Zes. Oh, zes. Enkele staan al jaren leeg. Ik denk, nou, dit is een perfect project, is man. is gaaf, man. Dus, uh, nou, hup. Uh, en, en dus, en, wacht even. Een dollar per Week is het, ja. hè? He? Dus is ja, ja, ja, dollar per dag. Nee, maar jaar. het is het Australische dollar, hè? Dus oh. het is maar 70 eurocent. Het is nog minder, <lacht> dames en heren. Ik, ik ga intekenen. Ja. Oh, jij wil wel als begeleider mee? Nou, nou ik niet ik, drie ik, maanden. Ik ga, ik ga me gewoon flink misdragen en dan word ik er naartoe gestuurd. Ja. Zo zat ik meer te denken. En kan, kan je leidertje pesten en zo, weet je? wel. Dus de begeleiding pesten en zo. Ja. Maar ja, ik denk zelf hè, 350 kilometer vanaf uh, Sydney, hè, zei ik dat? Ja. ja. Dat nou ja, dat, dat loop je niet even. Nee, maar goed, en in Ze zitten daar in de middle of niets. nowhere. Ik denk dat het gewoon helemaal geweldig is. Ik denk echt dat ze daarmee iets moeten doen. Ja. Zes boerderijen. Dus Bureau Zes. Jeugdzorg. Uh, eat your heart out. En uh, ja. ga eens kijken. De huur hoef je eigenlijk niet, uh, niet druk om te maken in ieder geval. Dat is wel duidelijk. Tien minuten over negen. Het leven dan... van wat het landje biedt. Dat is heel belangrijk. Ook. En alle afvoerwegen gewoon dichtgooien. Niks. Helemaal ja. even geïsoleerd. Even kijken, even stevige muziek op die zender: Amy Murray.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 6.9 ZFN ZF. Ze dood met z'n tweeën. Oh, net nee, was een ander plaat. Wat was van Bruce Springsteen nou. nou? Ik weet niet of zij de rivier uitkwam ook hoor, als ik het zo hoor. Agnes Obel. Ja, haar uh, opa die heeft ooit die, die prijs uh, bedacht. Nee, geintje. Dat heeft niks met elkaar te maken. Echt niks met elkaar te maken, zeg. Hou oh, ze op met die slappe grappen, zeg te maken. Dan nou, voordat iets anders heette uh, Lying van Amy Meredith. Fijn steven. Maatje. Dit is het beginnetje van die plaat uh, van die mensen die. Uh, nou? Ja? Elvis Presley stijl nadoen op nieuwere platen. Oh ja, ja, ja? ja ik weet de uh, Junkie XL. Nee, ze heet anders. Ze heet volgens mij iets van. Uh, de, de, iets met, met sport in de naam. De... Iets met sport. Nou, ik weet het niet. Ja, ik dacht dat ik Junkie XL's probeerde die uh, nee, uh, duidelijk nee. te maken. Goed, Toepak uh, blijft kwart over negen. En. Uh, wat? Oh ja, oh ja. Ja, precies. De afgelopen week in de wereld door. Ik begin het weer een beetje te kijken. Eh, omdat ik er een paar keer toch al een beetje op gescheten heb. Ik denk van, nou, ik probeer het weer. De afgelopen week was er een documentaire een maakster. Die had wat eh, meiden geïnterviewd eh, uit Amsterdam-West. En die hadden allerlei leuke verhalen te vertellen over wat ze allemaal niet deden in de vrije tijd. Dan sla ik die in elkaar. En dan heb ik seks met die. En dan maak ik er een puinhoop van voor mijn leven. Dat was allemaal gefilmd. Ze had daar een leuke, fijne... Uh, aflevering van Gesneden. De dames hadden dat bekeken en waren er niet zo blij mee. Ik, heb Ik krijg ja. zo'n negatief beeld er van mezelf. Ja, nou misschien is het ook wel zo. Maar het kan ook wel zijn dat ze met z'n allen dan misschien Matthijs van in elkaar gaan slaan. Nou, het grappige was dat ze kwamen ja, met z'n allen aan de tafel. Dus die vrouw vertelde wat ze in de documentaire had gedaan. En die meiden die, die lieten haar niet eens uitpraten. Die begonnen haar af te bekken. Zoals die meiden waarschijnlijk ook een beetje in het leven stonden. En echt, ze kwamen gewoon niet tussen. En het eh, werd langzaam duidelijk gewoon dat die hele documentaire ging over asociale kinderen in Amsterdam West. Maar ja. het grappige is, dan zit je dat aan te, aan te kijken. Die, nou, komt er nog inhoudelijk komt er nog iets overheen? Matthijs van Nieuwkerk, de man die <tie> vorig jaar die uh, televisiering heeft gekregen, die zat dat zo eens te bekijken. Zij even doet eens wat. En verder liet hij het allemaal over zijn kant gaan. Ik denk ik, Matthijs. Hij, ik denk dat hij er een beetje klaar mee is met het hele programma. Ik heb het idee dat hij zomaar stopt. Dan. Ik heb ook het idee van: man, doe wat. Weet je en dan zie ik hem vandaag in uh, Vara. Of nee, gisteravond zag ik hem in Vara 85. Dus dan zag je even wat hij deed. Als opwarming voor zijn televisieprogramma. Hij nam vier koekjes. Hij ging even op het bed liggen. Hij zette wat muziek op van Tom Waits. Om even te concentreren. Ik denk: waarom? Om verder in te dutten in je eigen programma? Kom op dan, man. Je kan toch beter... wat je nu afgelopen week hebt gedaan. Wat een slappe hap. Ook uh, verder heeft hij ook nog... Uh, zat ik in een ander pro programma... Euh, eerder aflevering... zat hij ook zo suf te doen. Denk ik man, kom op. Ga eens wat anders doen. Of ga, doe dat dutje niet... voor je uitzending. Misschien helpt dat. En die vier koekjes... is het suiker in. En daar krijg je ook... een opleving van. Maar daarna daal je af... Dus wees gewaarschuwd. Verder, Matthijs, hier even opletten. Verder, okay. eh, als we het toch over de jeugd hebben van tegenwoordig. Die eh, scooterincident is opgelost in Den Haag. waar waren natuurlijk eh, twee eh, Marokkanen op een scooter. waren tegen een eh, man aangereden. Uh, Roy uh, Rogers. Wel een hele stoere naam. Deze Roy 75... Rogers? Dat is die... Roy Rogers. Ja, is dat, is dat van die tekenfilm? Ja. Oh. Hij heet echt zo. 75, hij was uh, neerge neergevallen. Hij was zwaar gewond geraakt. Hij heeft echt... Uh, Echt kantje boord gelegen. Hij is nu geopereerd, dus gaat beter met hem. Het een enkel breuk heeft hij opgelopen. Die jongens die, uh, negeerden een stopteken. Uh, reden door, reden tegen deze man aan. Deze man viel. De scooter viel om. Zij zijn lopend verder gerend. Deze twee, uh, dit, dit tuig gewoon. En uh, nu zijn ze uiteindelijk zijn ze, uh, opgepakt. En uh, krijgen een brisping. En naar huis gestuurd, denk ik zelf... Okay. vul het maar even in hoor. Maar uh, ja, dat is, ik vind het prettig. Ik denk iedereen die een scooter gaat besturen, moet misschien hun cursus gaan doen. Dat ze weten waar ze kunnen rijden ook. En hoe oh. ze zich moeten gedragen. Want je, je, je, heb je wel eens op een scooter gezeten? Nou, ik ik uh, heb er wel eens op gezeten, maar toen kreeg ik wat commentaar dat ik heel truttig reed. Het ziet er ook niet uit vind ik op een scooter hoor. Nee. Ik kan me ook voorstellen als je een scooter, dat je dan ook een beetje bolorig boldor, wordt. Want het is net of je op een stoel zit. Het voelt ook heel onveilig. Het is het idee dat je makkelijk vanaf, af valt. Je hebt dat ding niet tussen je benen. Nee. Dus het, het is iets, iets drolligs. En ik kan me voorstellen dat je dan het gaat compenseren met uh, boldaardig gedrag. Dus goed, Ja, dus want anders wegwezen. zie je er een beetje te bejaard uit. Ja. Over bejaarden gesproken, er was een Canadees echtpaar. Die heeft 8 miljoen euro gewonnen in de loterij. Maar die heeft het gewoon weggegeven. Hey. Ja, de, de meneer Alan Large die gaf al aan van... Ja, geluk kun je niet kopen. En we hebben niets voor onszelf gekocht. Helemaal niets, want we hebben ook niets nodig. En het getrouwde stel heeft het geld geschonken aan ziekenhuizen, brandweerkazernes, kerken en begraafplaatsen. En hoeveel ze elke instelling hebben gescholken, wilden ze niet zeggen. Maar toen ze de cheque zagen, werden de ogen heel groot. Al dus uh, de Violet Large, de dame. Ze hebben zelf een klein bedrag bewaard voor noodgevallen... en om omloten voor de loterij van te kopen. Ik vind het wel cool, hoor. Ja, je krijgt een beetje het beeld van Coast voor je, weet je. Ja, ja. Dat, uh, dat die, die, die cheque moest afgeven van 1 miljoen dollar aan een of andere non. Aan die non. En dat, huh, huh, huh. En Whoopi Goldberg wilde de check maar niet loslaten. Nee. En dan zag je daar de de verder. op de achtergrond zie je die non-flauw vallen. Dat is ook heel grappig. En die check zie je er zo wegwaaien. Oh nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee, dat gebeurt niet. Maar dat was wel een mooi verhaal. Ja, dat is echt een leuk verhaal. 20 minuten over 9. Wordt wat donker. Niet zo gek. Maar dit soort muziek op die zender. Luchtgitaarmuziek. Solution is bliss. Tema Impella. Het is echt psychedelische rockmuziek en daar moet ik je even mee lastigvallen. Wacht even, als je dit de draait, hoor je Tanja Nijmeijer hoor je zingen dat ze bij de vark zit. Hij hoor je niet? Hij hoort echt zo duidelijk ook gewoon. Ja, en ik hoor op een gegeven moment hoor ik zingen dat Paul McCartney ben toch levend. Hoor ik zingen. Nou goed, ja, sorry. gisteren een stukje wereld door het geneuzel over. Tanja die zit natuurlijk Nij dat mens. Maar die zit natuurlijk in de vark. En die had een stukje gezongen. Don't Cry for Me Argentina. Dat oh, was ja, al dat stukje... heel gênant. Ja, ja dit was, of, dit, dat was al Paul de Leeuw die dat draaide toen. Bij Madi Woedel vrij of zo. Oh, dat zou ook wel kunnen. Iedereen ja. heeft het natuurlijk gedraaid. Dat was wel echt zo, zo drollig. Maar die, uh, die, die Filimon, volgens mij kende die de hele plaat ook niet. Want Don't Cry for Me Argentina. Nee, dat is oh, ook weer een gemis. Ook weer. Ik hoorde wel dat Rob de Nijs het later ook gezongen heeft. Een stuk beter. Oh. Ja, Rob de is, is best nog wel goed bezig. Die laatste cd van hem. Dat, uh, dat swingt toch best wel. Ik moet zeggen, ik. ik... Heb jij hem gehoord? Ik word ouder, denk ik. Ik word hem... milder. Oh, dus ja. uh, normaal uh, slacht ik dat natuurlijk ook al af. Nee, ik vond het echt wel goed eigenlijk wat ik uh, hoorde van uh, uh, Rob de Nijs. Maar goed, uh, uh, kijk, uh, Dit was... Uh, ja, even, even bij de les blijven nu. Hè. Uh, Tana Impala. En het heet uh, Solide is Bliss. Um, ja, iets mafs. Hij was er ook een tijdje geleden al in het nieuws. Uh, Dr. Gunther van Hagens... Die, die, die lichaam plastificeren. En oh, daar die... ik heb laatst een boek gezien met allemaal foto's van die doelstelling. Uh, dat ja, is wel een guber, hè? Ja, ik vind het niet zo. Ik word er niet zo blij van. Ik ga er ook niet heen. Ik heb geen zin in. Het schijnt nu dat je onder andere oorbellen kan kopen van stierenballen. <laughs> die maakt hij dan. Ja, maar... En je kan een geplastificeerde lichaam echt kopen bij hem. Ja, gaan alle dat is allemaal van zwervers gemaakt, hè, allemaal. Ja, die pikken ze gewoon op. Ja, dat weet ik niet. dat staat niet in dat staat Of dat uitgebreid. je zo'n zwerver ziet van... Ja, jij ziet er goed uit. Zegt, ga je mee? Ik heb wel lekker eten voor je. Ja. Dan zijn ze zomaar dood. Nee. Middelleeuwse praktijk. Ja, staat, nou, dat dat, dat vind je toch ook? Ja, maar het staat niet ja. in waar hij zijn lichaam vandaan krijgt. Ik denk, nou, je, kan, je kan het kopen. Hij deed het al een beetje onder de toonbank. Illogal. Hmm. Dat maakt niet zo'n rugbaarheid. Aan. Maar nu kan je via internet, via zijn webwinkel... kan je dus lichaam maar kopen. En die kostte 60.000 euro... Het kost ook heel veel tijd om zo'n lichaam te, te plastificeren. Wat, wat hij doet is dus zeg maar het, uh, de sap eruit laten lopen. Lijken sap. Lijken sap. En dan gaat hij dus een soort plastic, gaat hij doorzichtig plastic, laat hij erin lopen. Dus dan wordt alles geplastificeerd. Dus daar gaat eindeloos lang mee, dat lichaam. En dat wordt vooral gebruikt voor, uh, voor uh, education en onderzoek. Dus terwijl het uh, plastic gesmolten 3 plastic gaat, moet u op dat moment opletten dat hij dan... De juiste pose aan het beeld ja, geeft. Ja, want dan is dan. Uh... Want dan zodra het uh, gekoeld is, of hé, uh, hey, ja, niet meer uh, vloeibaar is, dus op, op, dan kan je er niks meer mee. Op, op, welk standje wil je? Ja, je moet wel nu even kiezen. Zit welk standje wil je? Zitten er ook batterijen bij? Nee, dat niet. Oh, nee, dat het is, het is allemaal helemaal. wel hard, maar het ziet er wel heel erg futuristisch uit. En hij zegt, het is een grote markt en vooral, Wat uh, was ook weer, het vrouwelijke orgaan was wel erg in trek. Eh, een ring van stierenballen Waar erg in trek eh, Oorbellen or van lichaamsdelen nou, het, het gaat heel ver hoor Hij zegt van ja ik, ik, ik smul bij de aandacht Die ik krijg en er valt geld mee te verdienen En ik ga niks uit de weg Voor mij is niets te gek Dus maar roep maar wat je wil, ik het Maar er verdwijnen veel mensen eigenlijk Ja dan vroeg ik me, waar komt het vandaan <laughs> Ik heb echt van. Ja al die vermiste mensen Er zijn er heel wat, ook, zeker ook in, in Arabische landen en dat soort dingen Ja dus ik denk van. Hmm. De vraag is wel een hem, wat wil je nou met je eigen lichaam? Bij de tijd, uh, zeg maar, als je naar nou dood gaat. En dan zegt hij: Hij nou, doen me begraven, al wat enge gedoe. Nee hoor, hij wil ook geplastificeerd worden zelf. Echt waar? Ja, hij wil zelf ook geplastificeerd worden. daar kan ook niks anders zeggen natuurlijk. Ja, ah, nou wel. Dus, uh, <laughs> ik vind het wel heel apart, maar dit, dit, dit, kan je je huis die ook laten plastificeren ja, ik heb mijn heb ik al geplastificeerd. Want die kinderen maken het ook best wel leuk. Een ja. uh, hoop troep. Dus het is best wel leuk om je hele dan in te pakken in plastic. Dat zie je in die films ook wel eens. Het, is, het zit alleen wel dat lastig. Heb gedaan? Ja. Dat is ook heel erg als het zomers warm is. En je, ja. je zit alleen in je zwembroek op, Dan blijf je je benen eraan plakken. En oh. Oh. Ik zit denk ik om mijn stoelen ook te plastic. Ben je ook onthaard nu op je benen ook ja. zo? Ja, ja, okay. ja het, het is alleen lastig televisie kijken uh, als je te veel beweegt. En dat is echt niet te volgen. <laughs> Het is Het is wel maf Nou, zullen we eerst even muziek doen, straks even wat nieuws uit de regio Dat is goed het, het gaat echt waanzinnig snel allemaal Voordat je weet zitten we alweer in de auto richting huis En het heet choices, gestap, give me choices. Soms moet je de mensen niet te veel keuzes geven, maar gewoon één of twee en dan moeten ze het verder mee doen. Dat is het handigste natuurlijk. Uh, Toepak radio, het is half tien. Nummer tijd. om even. Uh, wat gaan we doen eigenlijk? Oh ja, regioberichten. Regioberichten, inderdaad. Ja. Ik weet toevallig dat vanavond uh, is er een soort Hawaïaanse gezellige avond bij. Uh, in de. In de... Protestantse kerk hier ja? in het centrum. En onze eigen lana zingt mee. En nou zit ik te zoeken waar het stuk is. Maar het is, volgens mij begint het gewoon rond 8 uur. Toegangsprijzen slechts 6 euro. Okay. En het wordt gewoon een hele geweldige leuke avond. Nieuwe dus kunstkamer. Burgemeester ja. Meijer. Uh, kunstenaars Linda Bottema en Jan van Bos We vanaf 3 november hun werk in de college van, van burgemeester Meijer. Kan je daar gewoon binnenlopen? Dat weet jij? Nee, dat niet. Oh, maar, ja dan... Maar je het... kan natuurlijk misschien wel zeggen van... ik wil graag een afspraak met de burgemeester om de schilderij te bekijken. Ja. Maar ja. er komen natuurlijk wel meerdere mensen in het gemeentehuis. En inderdaad, nou, het is toch wel leuk voor de mensen dat ze een beetje in het nieuws komen. Ja, dat is belangrijk dat daarnaast, het werk daar hangt. Daarnaast uh, burgemeester Meijer, oh, we hebben het toch over hem... ontvangt het eerste exemplaar van Kusbatterij Langerak 1943-1945... Op 5 november gisteren dus nam hij het eerste exemplaar in ontvangst van het boek over bunkers in de Kennemerduinen. En het boek is door de auteurs, vader en zoon Harf, F, aangeboden. Oké, okay. uh, even kijken. Wethouder Zandbergen plant de eerste boom op de boomfeestdag. Uh, woensdag 3 november is dat gebeurd. Uh, dat was namelijk het uh, Zandvoortse boomfeestdag. Uh, dit thema, of dit jaar was het thema: bomen maken onze buurt. Wethouder Zandberg heeft de eerste bomen met de leerling van de Duinroos uh, School geplant. En daarna deed de burgemeester Meijer dat met leerling van de Nicolaas School en de Beatrix School. En ik las afgelopen week iets in de krant. Nee, vandaag was dat: dat hoge bomen zorgen dat het veilig wordt in de buurt. Want een of andere meer de inbrekers, als die door een buurt heen lopen en er staan hoge bomen. Dan denken ze van, hmm, volgens mij is die allemaal wel goed beveiligd. En dat hebben ze echt onderzocht. Dan blijkt echt dat er meer criminaliteit is, is in een buurt waar weinig hoge bomen staan. Dat is heel bizar. Daar hebben wij wel een probleem in Zandvoort. zand. Juist de, nee, toch? De, nou, er zijn niet, toch? Nou, deze bomen zijn nog lang niet volgroeid, natuurlijk. Hoe dichter je naar de zee komt, aan het boulevard staan. Helemaal er helemaal geen bomen. bomen. Oh. Dat is zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Oké. Okay, uh, uh, de raad behandelt drie belangrijke stukken op 9 en 10 november. Het raadsprogramma 2010 tot 2014. De ontwerpbegroting 2011 en de belastingvoorstellen 2011 zijn onderwerp van gesprek in deze vergaderingen. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. Ze starten om zeven uur in de raadzaal. En uiteraard zijn deze uitzendingen, of nee, niet uitzendingen, ja, deze bijeenkomsten worden uitgezonden door uw eigen radiostation ZFM Zandvoort. Mieters. Dus als je ondertussen denkt van nou, het regent hard, ik ga er niet naartoe, zet je radio aan en blijf op de hoogte van het wel en wee in ons dorp. Dat is toch mooi voor zo'n lokale zender ook, hè? Ja, ik vind het wel mooi, hè. Ja. ja, dat is echt ideaal gewoon. Dat je gewoon thuis uw e-mail veranderen, uw e-mail veranderen, de gekozen nieuwscategorie wijzigen, Wisselen tussen dagelijkse en wekelijkse toezendingen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen. Ga dan naar uw instellingen. Via www.zandvoortnieuws.nl. Daar kan je opgeven voor de nieuwsbrief. Oh, okay. Ik had mijn nieuwsbrief had ik even uitgeprint, zodat ik u uitstekend op de hoogte kan houden. En ook onze Wilco. Het is belangrijk. Volgende met, week zondag met, met is de uh, grote productie van Classic Concerts... ...in de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht. Het Randelijk... Uh, het, randelijk. het Randstedelijk Begeleidingsorkest... Uh, ...Sinfonia en het gelders Utrecht Kantaatekoor... ...onder leiding van Harry Brasser... ...zullen voor de pauze een werk van W.A. Mosers... ...Divertimento in Dédouur... Uh, en, ...en nog wat andere werken ten horen brengen. Uh, het concert... ...vraagt wel een entreeprijs. Het is ook niet niks dat binnengekomen is. Het kost 17,5 euro. Dus op 14 november in de agatha Kerk vanaf 3 uur... ...de kerk gaat om half drie open. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar... ...bij Tromp, de kaasboer en Bruna Balken... ...en de allebei aan een grote krocht. Dat kan nu nog voor 17 euro, maar je begrijpt het al... ...met een nieuwe bezuiniging kan het niet zo lang meer duren... ...of het is straks 37 euro. Nou. nou. dat denk ik zomaar dan hoor. Als die bezuiniging doorgevoerd moet worden... ...iedereen moet het leveren, u ook thuis... Net voor de, de keuze. En koffie. En koffie. Precies. Sade. In 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Rock, dust, light, star. And it's Zal we van Jamiro Kwaai Het is het openingsstuk van de cd is een beetje, Ik heb het een beetje langsgeluisterd. Het is een van de betere stukken Dat er ook wat meer heeft dan alleen maar leuk kabbelend muziekje Er zit toch een snelle gitaar in het is, het is, Je kan er niet op dansen Je kan ook stil blijven zitten Een beetje een plaatje dit Rock Dust Light Star De nieuwe single van Jamiro Choir. Zo bestemmelijk het, ik heb er geen idee van Maar het zou zomaar iets groots kunnen gaan worden Nou je ziet, we je, is al groot geworden. Straks daar nog veel meer over na 10 uur natuurlijk. Kom gewoon even naar hotel Hoogland. Is, uh, het wordt gezellig daar. Dat kan ik hier al vertellen. Ik kan er niet te veel over vertellen natuurlijk. Als is de, de verra het verrassingselement verdwenen. Ja, dat is ook weer jammer. Ja. Ja. Maar uh, als je blijft luisteren, dan wordt de verrassing vanzelf onthuld. Ja. Uh, dus we hadden het al over criminelen. Je had zoiets van... En die waren, we riepen net op dat iedereen die crimineel is... moet uh, verschepen worden naar Australië. Nou ja, er, zijn, er zijn zes boerderijen in de aanmoeding. Ja. Zes. zes. Nou ja, ik bedoel... Uh, als jij je, mensen die het niet zo goed kunnen... Nou, dan kan je echt per, per boerderij toch zeker wel... twintig uh, jongeren meenemen. Makkelijk. Op elkaar ja. stapelen. Maar goed, Australië schijnt helemaal geen criminelen meer toe te laten. Dus dat kan helemaal niet. Mm -hmm. Ik zag gisteren nog zo'n programma. Dat gaat ja. aan, het, heet de, uh, het is dan uh, volgens mij... Als ze binnen willen komen, je mag ook geen levensmiddelen meenemen en dat soort dingen. Nee, het is heel kritisch. Het was ja. een of de man die kwam volgens mij met zijn vrouw en twee kindjes. Die kwam volgens mij uit Singapore of zo. En die wilde uh, op vakantie daar of zo. Ja. En al die levensmiddelen die werden gewoon in beslag genomen. En hij kreeg nog een boete van 220 dollar. Australië. Ja. Dus ja. maal 0,7. Dus het is ongeveer 190 euro of zo. Ja. Maar ja, het is wel waardeloos. Van, uh, het is, uh, ik heb dus al zo van... Ik vind het al een heel eind weg. En nou ga ik er helemaal niet meer heen. Ik heb nog wat nieuws over Australië. Archeologen hebben vrijdag bekendgemaakt... dat ze in Australië dus een stuk stenen bijl... van, hou je vast, 35.500 jaar oud hebben gevonden. Zo. Volgens archeoloog Bruno David... is het het oudste stuk bijl ter wereld. Hij is ook stuk. Eerdere fondsen waren niet meer dan 30.000 jaar oud. en De oudste vondst werpt nieuw licht op de gedachte... dat de bijl zijn oorsprong vond in Europa... Dit betekent dat het verhaal over de Europese oorsprong van de bijl dus niet wereldwijd de oorsprong van bijlen verklaart, maar dat het dus dat de Aboriginals dus waarschijnlijk de bijl hebben meegenomen en hebben uit. ontwikkeld. Dus ja, die, die sloegen veel eerder elkaar de hersens in met die bijlen dan wij dachten. Ik dacht dat ze alleen maar op die Didgeridoo speelden. Nee, nee. nee oh, dat nee, allemaal. Met die bijlen waren ze veel interactief. Oké, okay, ik zie je uh, net wow. onze, onze oude programmeleider Beno Veugen hier voor de deur. Volgens mij moeten biertjes, wij naar Hoogland hoor. Ja, we moeten naar Hoogland. Ik, ja, ik, wij, ik stuur, stuur hem zelf wel door. Oké. Okay. De beroemde snor. Ja. Alle tijden, volgens Britse mannen, is hij van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. Ja, natuurlijk, hè. Met die krul. Die donkere, dunne snor met de punten naar boven versloeg de witblonde blonde woeste snor met de punt omlaag van de Hulk Hogan. Oh ja. Dat bleek uit het onderzoek <laughs> van MSM HIM onder ruim 14.000 Britten. En Dali kreeg een kwart van de stemmen en Hogan slechts 18%. Albert Einstein behaalde met zijn woeste, wilde snor, die veelal beperkt bleef tot zijn bovenlip. Nou, en onder zijn arm natuurlijk. De derde plaats met 13% van de stemmen. En uh, had je ook nog Nietzsche? Die zat in het rijtje. Die kreeg 12%. En Chaplin's compacte exemplaar En Freddie Mercury. Die stond er uh, af en toe, was hij aanwezig af en toe ook niet. Maar die was toch heel erg populair met 11%. Vooral bij de gay men. Ja, hij denkt, oh wat kriebelt daar weer. Oh. Nou, we gaan even los op uh, muziek van The Like. He's not a that you can change. if you want to.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 He is not a boy, de like. Wat een vrolijk, geinig plaatje gewoon. 10 minuten voor 10 aftellen naar het grote gebeuren. Well, oh, sorry. Nee. Het grote ik gebeuren? Ik ga het niet verklappen. Ik yes. vind het zo moeilijk om een geheim te houden. Oh. Nee, ik merk het aan je. Oh, <laughs> vind ik, zo ik heb er helemaal niks van. Nee. Ik, ik, Eigenlijk. Nee? Ik, nee. Oh, ik vind het zo moeilijk, want dan weet ik iets en denk dat uh, de rest van de wereld weet dat niet, dat wil ik dan delen, weet je wel. Ik ben toch een soort journalist. Een journalist, ja. Een journalist. Ja. ja, ja. Ja. Nou, ja, uh, ja. nou ja, dan zal ik het maar vertellen. Oh nee, je nee, nee, mocht niet vertellen. Uh, nou, wat ook spannend is, natuurlijk Sinterklaas komt volgende week aan. En ze zitten nu al in verschillende kranten zitten ze mensen te stimuleren van... Ga nou alvast nu die cadeautjes kopen. Er zijn nu al goede aanbiedingen. Je kan echt tientallen euro's besparen als je nu al naar de winkel gaat. En ik zeg van, laat die winkel even voor wat het is. Kijk op Marktplaats of... Uh, wat heb je nu weer van die uh, tweedehands sites? Kijk eerst tweedehands. Ja. Je koopt nieuw als tweedehands er niet meer is. Zo denk ik. Ja, ga en gaan recyclen. Kom op, recyclen jongens. Winkeltjes die, uh, uh, wij hebben hier een Sandwart-en-winkel in Noord. Die, die hebben ook allemaal. Uh, het is een beetje schalmachtig. Tegenwoordig noemen we dat schalmachtig. Maar, schalmachtig. Ja. Nou ja, je hebt de schaal. Ja, de, ik weet het. Ik had er ook weer. Je hebt de, de, de, de en al die dingen meer. Wel ja. Maar uh, ja, het is inderdaad recyclen, jongens. Want uh, de wereld is gewoon vol. En ik bedoel, en dat zo, als straks alle lijken vol met plastic gegoten kan worden. Dan vergaan ze niet meer. Oh, dan blijft het ook allemaal rondhangen. Dan krijg je gewoon. echt zo'n heel lijkenkerkhof. Dat, is, dat moet je toch ook niet willen? Ja, toen toch ook in China... Ik wil niet in die, niet in die kist liggen. Ik wil boven op graf staan. Ja, gewoon in, in een leuke pose, hè? Ja. Ja, je moet je wel zorgen dat je in een leuke poos doodgaat. Met een middelvinger zo. Fuck ja. you all. Ja ja oh dat is wel het uh, lijkt wel uh, dan heel apart om dan met alle het is morgen is het volgens mij alle zielen we wordt gevierd hier in Zandwoord oh ja dan kun je de mensen die dus het afgelopen jaar dan uh, zijn verscheiden He, heet dat niet zo ja? dan uh, worden die herdacht maar het idee dat dan inderdaad op al die graven de, gewoon de, de, de lijken vol met plastic en die staan gewoon in interessante poses op dat graf ja dat lijkt me toch wel uh, het dat het maakt een, een, een begraafplaats nog veel enger dan dat ik hem eigenlijk al een beetje vind ja, nou misschien wordt het juist niet eng... want nu heb je al het idee dat er iets tevoorschijn komt op de begraafplaats, terwijl er helemaal niks gebeurt. Het echt altijd, ik vind het altijd heel geruststellend om daar rond te lopen. Nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik, ik ging naar het graf van mijn vader... en daar stond er gewoon een soort struikje op... En ik denk, wat zie ik nou? Het leek net een soort hoofd of zo, of haar of zo. Dus ja. Ik ging toen toch even kijken. ik denk van nou, ik ben niet bang hoor. Hup, pijn. ge... En toen was er gewoon een, heel, een soort bal. Zat onder die struiken. En ja. die, die was dan uh, ja. en, en uh, bekleed met iets. En dan daarover leer. En dat was gewoon helemaal half vergaan. Dus het leek net een hoofd. Weet je. Dat, dat was echt had... wel een beetje eng, moet ik zeggen. Ik heb zo'n etalagepop, Hand. Oh. Die neem ik al eens mee naar mijn werk. Ja. Ik heb het nu twee keer gedaan, dus nu trappen ze niet meer. En dan deed ik dan gewoon zeg maar in mijn mouw zo. Ja. En dan zeg ik, horen, hé! Hey. En dan gaf ik een hand en schrok ik <laughs> zich helemaal. helemaal. En dat is ook wel leuk om ja. mee te nemen het begraaf laten... en dan gewoon in de grond te duwen. Oh ja, dat hij eruit komt. Maar eigenlijk moet hij dan ook... een batterijtje dat hij die, die vingers heen en weer gaan. Zo. Ja, oh. je wilt net altijd weer een stap verder. Ja. Het, het, dat, dat is natuurlijk ook het engst uit die hele film Carrie... Ja, oh, die vond ik zo De hele film was gewoon dat je denkt: Oh, best grappig, best eng. Maar het laatste moment dat ze die hand uit het graf steekt, ja. dat is pas echt het allerengste in de die film. shock-effect. Dat is jouw afgelopen. Echt maar ja, ja, die gedaan. nieuwe film van Sint, die ga ik ook wel kijken. Oh, die die. Heeft ook die. Al van die. Ik ja, heb een heel klein ja. voorstukje gezien. En uh, hij zei ook dat hij een aantal schrik-effecten ook gestolen had uit andere films. Ik bedoel, hij zegt van, nou, van, dit is van alles een beetje. Waardoor je gewoon extra spannend is. Ja, hij is ook humoristisch volgens mij. Ja, ik denk het ook wel, ja. Wel, vind... ja, een, een Sinterklaas die dan met een staf mensen te lijf gaat. Ja. <laughs> maar ja, Komt ik hoop alleen niet uh, dat we dan weer last gaan krijgen van die copycats. Die denken, oh, ik ga ook de staf kopen. Oh man, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ja? Oh, ja oké. Okay. Ik nee, had eh, toch een leuke ja, bericht. Vertel. Er was een vrouw die, uh, of een vrouw, er is een, een vrouw uit Ammelo is gestraft... Want ze had dus 43.000 euro onverwacht op haar bankrekening gekregen. Het was gewoon een, een man die had dus vorig jaar wilde die het bedrag dus betalen aan zijn zoon. En uh, die had dus één cijfer had die, uh, verkeerd geschreven. En die vrouw die zat nog een krap bij kas. Dus ze heeft gelijk al het geld gebruikt om haar schulden af te lossen. En ze heeft nog een auto gekocht en andere luxe goederen. En de rechter heeft nu beslist dat zij het bedrag toch weer zou moeten inleveren. Ja, het is een onverschuldigde betaling natuurlijk. Ja. En het slachtoffer zal echt nog wel even op zijn geld moeten wachten. Want dat is het ergste voor die man dan. De vrouw heeft toestemming gekregen om maandelijks een bedrag van 95 euro terug te storten. dan heb je het over 1200 per jaar. In 10 jaar is het 12.000. Ah. En dan uh, maar 4. Je kan nog wel leven. Gewoon. Jaar, 40 jaar? 40 jaar duurt dat voordat hij het geld teruggeeft. Nou, dan word je toch ook scheid. Is een budgetering van. gewoon? Gedwongen oh. budgetering heb je dan? Ja. Ah, wel, leuk. Maar ja, ik denk dat uh, het geld maar naar zijn zoon moet. Ja. ja, dat zal misschien mee. Oké, okay, bent u al wakker? Dansend je bed uit. Dat zijn de woemen, het zat altijd heel erg goed in. Tokio.